Heerlijk geruststellen, Oddie. Je mag wel Doddeltje zeggen, hoor. Grijg. Ja. Nu, dan. Uh. Uh, dan ga ik maar weer. <laughs> dag. Uh, dag. Dag Doddeltje. <laughs>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 Van de politie hoeven we geen hulp te verwachten. Huh? Het is bijgeloof, zegt de commissaris. Hmm. Die zwarte voetstappen zijn er toch maar. Ja, ze zijn er toch maar. Hmm. Wat moet ik daar nu mee? We moeten ze volgen. Huh? Ik zou wel eens willen weten wie er hier om het huis sluipt. Ja, ik ook. Maar het is nu zo donker. Huh? Morgen is er weer een dag. Laten we... Gelukkig dat je nog op bent, Olly. Huh?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 Hier is Ak-Ak. Naast mij is Okrok, de Quintenstraler. hebben waarneming uitgevoerd. Zijn gevolgd door twee inwoners uit bekeken huisvorm. Hebben bedoelde huisbewoners omgestraald, maar voelen ons nu wanrustig. Zeg dat tijd rijp is. Tijd is rijp, dat zegt Okrok, de Quintenstraler. Hebben genoeg waarnemingen gemaakt. Deel 2 van onderzoeking kan beginnen...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 Wat is hier los? Een buitenautentelijk natuurverschijnsel. Dat is de drone. De wat? Nou, de... spreekt u toch geen waanzin, heer Poes? Hm? Dat is in een meteoriet of in een... een wederballon. Ook sluit ik de balbliksem niet uit. Nee, hier is iets vreemds aan de hand, professor. Ah. Er zijn rare vreemdelingen bezig en in die lichtbol... Hij komt nader. Oh. Hij daalt ganz schnell. Oh. Achting. hij komt hierheen, oh. op de zij.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 O, iets ergs. Alles werd ineens licht. Daar zit iets achter, Joost. Een lamp, moet ik, als ik zo vrij mag zijn. Een rare lamp. Ik werd onwel van dat schijnsel. Helemaal zwart voor de ogen, als je bevolgen kunt. Denk je dat het gevaarlijke gevolgen zal hebben? Dat geloof ik niet, heer Olivier. We kunnen nu toch weer gewoon kijken...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 Een wieldag, Het wordt bewogen. No ontploffingen in de voorkant. We moeten het stil houden. Het kukkel van de inzittende gaat gemeten worden. Oh, wat is hier los? Een onderzoeking. Huh? Dit is een Lab. De waarnemer, heb geen angst, tuigrijder. Helemaal donderbliksem, hier heeft iets schrikkelijks plaatsgegeven. Wat heb je nu gemaakt? Het is niets. Rara, ra, de Quintenstraler heeft de samenstelling van uw tuigje veranderd. En nu gaat Apple, de waarnemer, even uw Kugel meten. Wat, wat zet u mij nu op het hoofd? Geen plus en min Kugel, dank Huch. En... Oh, papa, de kukkel, mijn schone auto. Ach, de waanzin. Oh, oh, oh, oh. Geen Dat... kukkel, oh, maar oh. de moed hoeft niet verloren worden. Er zal wel een streekbewoner zijn die kukkel heeft.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 Maar, maar dan moet u zich eerst een weinig reinigen, als ik zo vrij mag zijn. De heer Olivier kan deze kleur niet verdragen. Spreek ik met de commissaris? Ach, er is veel vreeswekkends gesprek, heer Bas. Ik heb ja ontdekt waardoor uw agent verstijfd is. Waardoor dan? Ik ben ook verstijfd. En, en, en, hoe is uw agent niet meer verstijfd? Nou, om te beten.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 Gans onwetenschappelijk. Het kukel. Heb je ooit zoiets gehoord, snuf? Het is natuurlijk allemaal nonsens. Wat weten we? We weten dat die lui met zwarte voeten rondlopen die ons beloeren. Verder niets. Nou, wow. uh, niets. Niets. Voordat men mijn kukkel gaat meten, moet er heel wat gebeuren. Ik wil nog aannemen dat die indringers van de auto's gelatine maken... al moet ik dat eerst nog zien. Ak ak neemt uniform zwaar. Kom, kom, commissaris. Schiet dan, snuf! M, m, m, m, m, mijn geweer, kom, commissaris. Heb de, geen o, o, o, angst, puigprager. Dit is Ak Ak, de waarnemer. Hij gaat even uw kukkel meten.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 Bemoei er niet mee. Sta dan niet zo te lachen. Ik lach niet. U bent zeker door Okrok ok bestraald. Net als de professor gisteravond. Kan ik u helpen uit die kleverige draden te komen? Nee, nee, ga weg. Blijf van onze draden. Wapens af. Ik wil wedden dat ze uw kukkel gemeten hebben. Kom, Snuf. Ja. Naar het bureau. Ja, commissaris. Hm. Als we nu maar. Hallo, zeg. Kijk eens wat ik hier heb. Hmm.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 ...en het getal doorgeven Betal. en meer niet. Ik ben de drone en oh. ik zal beslissen wat de uitspraak is. Pst, wat een malakheid, hè? Oh, maar... Op alle stations is hetzelfde geklets. Niks leuk, oh. hoor. Sorry. Wat is nou een droom? Allemaal politiek reclame. Nee, laat staan. Laat me even luisteren. Misschien kom ik dan te weten wat het allemaal betekent. <lacht>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 Dit is de verbinding met de drone. Als ik nu maar geen fouten maak. Dit is Eplep, de waarnemer. Hij heeft het kukkel gemeten van Grootgut, de spritsmaker. Het is een min kukkel Hoeveel min? Wat, wat doe je toch, jonge vriend? Dat, dat loopt maar door mijn huis en dat, dat doet maar. Hoeveel min? Ja, wacht even, wacht even. Eplep.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 Ik kan niet tegen. Niet ver vandaar dreef professor Prowitskowski met krachtige slagen een brede buis in het moeras. Pauw, vloedigheid en slechte Rijk. Maar de wetenschap wil klaarheid over de keuken hebben. Mijn notizen verraden mij... Ja.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 Min werk, waar ik met mijn fijn beslaat niets mee te maken met te hebben. Dat is mogelijk, maar die vreemden zijn gevaarlijk. Zij hebben uw kelder verwoest en niet ik. En daarom. Wat is er? Of zij, heer Olly? Help! Wat doe je? Ik verdient het! Dit is een of ofzo. Daarmee veranderen die kereltjes metalen voorwerpen in gelei. En ik heb geraakt. Wat heb je geraakt? Een waarnemerskastje. Opzij, ik ga er achteraan. We worden bespied. Een waarnemerskastje? Dat was het ding waar Dommeltje zo van geschokt is. En dat in mijn eigen kelder. Ik heb hem! Help me, heer Olly. Hij zit verward in zijn kastje. Oh, ik moet wat doen. Het gaat toch niet aan om een jong en onervaren iemand alleen te laten rondtollen met een verwarde schurk. Ik ga mij persoonlijk inzetten. Wat oh ja. zeg je, heer Ollie. Ja. Hij is er bijna uit. Ja! Oh. Yeah. Oh. Oh. Oh.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 Volgens meine These heuchteren Lebensform in dieser Blubber. Das erste Bodemonster. Und nun der warme Mittel. <lacht> Frau, ich storte eine wetenschappelijke Beprofung, Herr Wackel. Das ist 15 Grad das ist mehr als zu verwachten was. Wir sollen nun die reagens von Stolpfer in Orenschrau nehmen. Leuk, hoor. <lacht> Moetje kijken, was ich hier heb. Eine Oplossing von gasförmiger Ammonia in Water kan kans ongehoord. Een enige toeter, hij is van een radio, maar de radio is stuk. Moet je kijken, ik steek dit waslijntje in de grond. Kijk dan. Oh, gaat het toch voorbij? Ik heb hier een sterke bazen die mij te denken geeft. Waarnemers mogen oh. niet nieuwsgierig zijn. Anders zal het, oh. het vergaan als er blijft.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 Gans nederig pijl. Mag ik u bidden uw apparatuur weg te voeren, heer Waggel? Ja, wat vervelend hè? Praten maar, jongens, praten maar! Een leuk muziekje is er niet bij! Wat is een bukkel, prof? Waanzin! Een bukkel door de bodem gestoken, ongehoord, boven de troon? Dat is de troon. Maar dat is zo dan, wellicht. Daar is mijn... ...ganse kostelijke bukkel in de lucht gespringt. Kan men zo nu wetenschappelijk arbeiden? Nou, ik heb anders wel gelachen. Het was reuze mal, Maar nu ga ik me weer eens verder. Dag hoor. Men komt niet verder. Men verzoekt het bestaan in een drone aan te tonen. Maar voordat men zo ver is... ...maakt deze alle arbeid kapot. Het is pommafol.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 Nee, uw Kugel is gemeten. Het was een min, Kugel. Stuur iemand met een plus, Kugel, Geen scholier. Pauw, ik ben dus niet goed genoeg om met de dron te spreken. Welk een schrikkelijke onverschaamdheid. Maar ik weet wanneer ik niet erwenst ben. De goede dag. Ik wacht hier, maak haast, stuur een onderhandelaar met kukkel. Dit is meer dan men vertragen kan. Schrik iemand met kükel? Ja, ja. Ach, als ik nu maar wist wat de Kukel was, bedoelt hij de IQ? Zo vraag ik mij, dat zou zeer treurig zijn.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 Worden. Hij is zeer bang. Wat moet hij doen? Kom maar mee. Misschien kan je ons iets vertellen over het kukel en de drone en zo. Het lab is dom en onbekwaam. Hij is maar een waarnemer en hij mag niet denken en niet vragen.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 Zeg me nu eerst eens rustig en duidelijk wie de drone is en wat hij wil. Dan zal ik je helpen. Wat jij, jonge vriend? De drone is groot. Hij zal de domme Wacht eens even. Wat zei je daarover over een onmodderpij? Die heb ik nog.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 Maar nu heb ik Tom Poes alleen in de diepte laten gaan. En het is te laat voor mijn kuur. Ach, wat gaat er nu gebeuren? Nu wordt de stad met een kwintestraler ontbonden. Kwintestrale. Als ik tenminste niet als de niekast, drommel iemand met een pluskukel vind. Oh. Rijden, Bertus, naar het gemeentehuis! <truimert>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 Voorzichtig, geen schrokken, bitte Herr Bas, de springstof in deze vuist is gans sterk en explodeert licht. Des te beter. Dan kunnen we deze drone vernietigen voordat het bewezen is dat die werkelijk bestaat. Want anders zou ik hem moeten arresteren. Pauw, men kan geen levensvorm arresteren die een kwintenstraler heeft... Beide heren rolden het vust naar de oever en nu begon de hoogleraar er met grote zorg ja. een soort klok op te monteren. Over een halve stunde ontspringt de ganze poel. Het is ja een schande om vrije lieden te verplichten een kukel te laten meten. Het is ongehoord. nood, voor de morgen is deze drone ontbonden. Het avondblad, heer Olivier. Um, um, ik lees daar dat Rommeldam wordt ontbonden. Met een goed vinden. Oh, stoor me niet, Joost. Ik ben bezig met mijn testamenten. Maar, uh, uh, wat staat er in het avondblad? De stad ontbinden omdat er te veel welvaart is. Goh, het is vreselijk...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 ...met een gans grote bam. Ja, het is zover. Ja. Nog tien seconden, dan is het hoofdpartier van de schurk vernietigd. Weet u zeker dat dit de goede plek is? Gewis. Nog twee seconden. Nog één. Achting. Dit moeten de krachtige maatregelen zijn. Overheid heeft drone ontbonden... Dat wordt een goed kopie. Drop af. Pauw. Slechts mijn hoed is opgelost. De lummel heeft mijn knalvoest uit zijn bloemen opgeworpen. We zijn verslagen. Die drone is onkwetsbaar wie oh. of wat die ook is. Het is niet gewoon, meneer Argus. De politie staat voor een raadsel. Staat voor een raadsel. Dat heb ik...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 Reeds om half tien kon men groepen rommeldammers... in de richting van het droonmoeras zien lopen... met de gezichten van lieden die een stad gaan redden. Ik begrijp die drukte niet. Men kan mij geen kruiswoord raadsel voorleggen... of ik weet alle antwoorden. Maar oh, Dat zegt nog niets. Onderlaats had ik de hele quiz door. Op de televisie daar. En dat de burgemeester Gezak is, dat vind ik niet zo wonder. Die ken niet eens een eerste steenmetselen. Maar...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 Een poosje geleden heb ik dit door een jonge vriend laten aanbrengen. Oh. Met een kwintenstraler, je weet wel. Ja, ja. Men moet ten slotte in staat zijn om de vijand te bereiken wanneer de nood hoog komt. En nu is de tijd rijp, dat voel ik. Vaarwel, Donnetje. Olly, <tie> ben je gevallen? <tie> heb je je pijn gedaan? <tie> Het is niets. Ik heb maar een beetje omlaag gekukeld. Maar geen nood Gaat het? De god de, go de go is hier, eh, uh, zacht. Oh. <tie> eh bien, amis. Laten wij een einde aan deze vertoning maken. Doe uw plicht en met een aanzienlijk kukkel. Plus. Met tegenover u staat een korte de barneveld. Laat dat genoeg zijn. <tie> Vervelend zeg, zo'n dokter.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 De stad zal ontbonden worden, kom, ak, ak. Afgelopen, kindenstralers en waarnemers en zegsmannen kunnen weggaan. Nu zal ik vlug iets moeten doen. Dit is de tijd om die drone onschadelijk te maken...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 Hier is iets vreemds aan de hand. Wat kan er gebeurd zijn? Het lijkt een standbeeld van Grootgrut. Die in grote haast een wagentje Grut schijnt voor te duwen. Daarnet liep hij nog. Schrik niet. Dit is Adraat, de woordvoerder. Hij moet u iets zeggen. Zo. Wat heb je met Grootgrut gedaan? Ik heb hem laten bestralen. Met de vierde straal die verstart. U weet wel...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 Of, of, of hij bestaat niet echt. Uh, een bakensprookje of zo. Ik ben de droon. Hoe komen jullie hier? Lafaard! waar zit je? Kom eens tevoorschijn als je durft. Dat geschreeuw is hinderlijk. Ja. Hoe komen die twee hier? Ze zijn niet eens gemeten. Bah. Mijn waarnemers. Nou, je, je bent zelf een waarnemer. Je bent een ventje dat voor drone speelt. Maar mij jaag je geen angst aan. Pst, ik, ik... Heer bon. Stil, jonge vriend. Ik, ik, ik, ik ben bezig. Toen viel zijn blik op de vreemde koepel die Tom Poes hem aanwees. In deze koepel was een klein luikje opengegaan. En door de opening staarde een bol rood de, oog hem aan. De drone. Ik, ik bedoel... Uh,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 Daarom is nu de ogenblikje voor een laatste onderzoek gekomen. Verschoning. Adraat hoort u aan. Ik heb nog steeds enige vragen over de troon en de kukkel. Voor een wetenschappelijke conclusie, Wat u. U kunt ganz rustig spreken. Het zal niet meer uitleggen, want de stad gaat zich ontbinden. Zeg mij gevallig, wie of wat is deze troon eigenlijk?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 Maar waar? Uh, maar pak dat je wegkomt, jonge vriend. Je vriend! Zo! Laat af. Als er een lek in de tank komt, ontsnappen mijn gassen. Uh, net goed! Die zijn vergiftig voor jou. Niet alleen ik, maar alles zal verstikken. Uh. en jij in de eerste plaats. Halt op, de knop. Uh. Ik zal... Paul, uh. uh. hoe huh. schade is dit alles. Er is nog zoveel te onderzoeken. En ik had zo gane geweten wat een kukkel is. Dan de veder. Wat is nu los? De grote droom is ontwonden. Wat, wat is los? Deze stad. Wat? De is deze stad. De grote droom is ontwonden. Weg uit deze stad. De grote droom is ontwonden. Oh. Weg uit deze stad. De Gans merkwaardig. Men vertrekt. En het enige wat men ontbonden heeft, is mijn zomergoed. Maar gelukkig ligt daar een van hun valliesjes. Nu zal ik toch nog een wetenschappelijke onderzoeking kunnen maken. Oh, het is weer om de versmetterde blubber. Waar is de droom? Ontploft. Wees niet bij mijn jonge vriend. Alles is goed afgelopen.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 De Google S.